12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Bekerduel Ajax-AZ wordt helemaal overgespeeld. Noord-Korea bewijst laatste eer aan Kim Jong-il en veel klachten over volle treinen. Het is bewolkt, er valt wat regen, de wind wordt langs de kust en op de wadden krachtig tot hard en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen eerst enkele buien in het noorden. In de middag en avond in het hele land regen en ook een graad of 7. En Ajax AZ? Nou, de KNVB maakte vanochtend op een persconferentie in Zijs bekend dat die Bekerwedstrijd moet worden overgespeeld. Duel werd vorige week in de 37e minuut gestaakt nadat een Ajax supporter AZ-doelman Esteban had aangevallen. Nou had de KNVB drie mogelijkheden. De tussenstand van 1-0 als uitslag aanmerken, de wedstrijd uitspelen... of het duel helemaal overspelen. U hoort directeur betaald voetbal Bert van Oostveen.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 Dat zal gebeuren op donderdag 19 januari. Dat is dan met 11 tegen 11. En de wedstrijd zal, dat is aanvullende voorwaarde, worden gespeeld zonder publiek. 19 januari. Van Oostveen vindt dat er een duidelijk signaal uitgaat van deze beslissing. Laat één ding helder zijn. De KNVB en de clubs streven naar normalisatie... en willen geen voetbalgeweld in en rondom het stadion. En elk incident, en dat was dit er één van, is er ook één teveel. In dat kader zal het ook onze missie zijn om te komen tot normalisatie. En zijn en waren we ook blij met de opmerkingen vanuit Politiek Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie heeft zich erover uitgelaten. Maar ook de minister-president dat er nu versneld moet worden gewerkt... aan een in ieder geval betere voetbalwet dan we tot op heden hebben. Eerder vanochtend werd bekend dat de aanklager betaald voetbal Ajax een schikkingsvoorstel heeft gedaan voor een boete, 10.000 euro. En als zich in de komende twee jaar nog een incident voordoet, dan moeten de Amsterdammers één wedstrijd zonder publiek spelen. Ajax zegt in de reactie dat het zich neerlegt bij de beslissing van de KNVB en dat het die boete onder protest zal accepteren. AZ gaat nog intern overleggen en komt waarschijnlijk morgen met een reactie. En overigens krijgen mensen die een kaartje hadden voor de afgelopen wedstrijd geen geld terug. Noord-Korea nam vandaag afscheid van Kim Jong-il. <tieden> 철수대의 애국자이신요, 철명장이신 우리 철수대의 철수대의 철수대의 철수대의 철수대의 철수대의 철수대의 Salutschoten, 21 saluutschoten. Vanochtend in Pyongyang werd de laatste eer bewezen... aan de overleden leider Kim Jong-il. En daarvoor was de rouwstoet door de stad gegaan. Vooraan reed de auto met haar op de lijkkist. En dat was een tocht van drie uur door de ijskoude, besneeuwde stad. Langs de route stonden honderdduizenden huilende Noord-Koreanen. Hoogleraar Koreanistiek Remco Breuken. Zijn zoon Kim Jong-un was er ook, meneer Breuken. Wat is er te zeggen over zijn positie, nu u die beelden gezien heeft? Want hij, hij liep bij de auto, hè? Ja, hij liep uh, rechts vooraan, um, naast de auto. En dat is eigenlijk de, de eerste positie, de erepositie. Dus het is duidelijk dat um, hij nog steeds wordt gezien als het uh, in ieder geval het symbolische middelpunt van de Noord-Koreaanse politiek. En dat is ook het belangrijkste feit wat we vandaag mogen constateren: dat hij de basis is? Ik denk het wel. Voor de rest was de uitvaart toch wel zoals verwacht. En het leek in grote lijnen op de uitvaart van uh, Kim Il-sung in 1994. En het, het was inderdaad belangrijk om te zien dat Kim Jong-un helemaal vooraan stond en als hoofdrouwer en als opvolger. Ja, verder de, de, de bekende route door de stad? Ja, de route bleek hetzelfde te zijn als die van uh, uh, als, als die de, rouw, de rouwstoet van Kim Jong-un heeft afgelegd. En het ceremonieel bij het mausoleum? Ja, dat was uh, ook wel vrij vergelijkbaar met uh, uh, de, de salutschoten. Het grote verschil was alleen, en dat was wel opvallend... is dat Kim Jong-un meeliep met de stoet... en daarna instapte in de auto en meegereden heeft met de rouwstoet. Terwijl tijdens de begrafenis of de uitvaart van Kim Il-sung... Um, Kim Jong-il, die toen de hoofdrouwer was... Um, in het mausoleum is gebleven. En daar heeft gewacht tot de kist weer terugkwam. En daar zijn vader weer heeft ja, verwelkomd. En nu ging de zoon mee... Nu ging er zo ja, mee. Dat is een belangrijk uh, verschil. Verder uh, leek het een hele binnenlandse aangelegenheid te zijn. Hè? Buitenlandse gasten, uh, heeft u ze gezien? Nee, uh, er was uh, voor zover ik weet uh, slechts één buitenlandse gast aanwezig. En het werd pas heel laat bekendgemaakt, terwijl eigenlijk uh, de uitvaart al bezig was. Namelijk de Chinese ambassadeur in Noord-Korea blijkt zich ergens onder het publiek te hebben bevonden. Of onder de hoogwaardigheidsbekleders. Ja, en als er verder mensen waren, hebben ze het goed verstopt uh, allemaal. Verder prachtige sneeuwbeelden gezien door de straten van Pyongyang. Redelijk indrukwekkend. Nu is de overleden leider dus terug in het mausoleum. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, hij zal waarschijnlijk gebalsemd worden en daar ook uh, worden opgewaard... zodat iedereen hem kan blijven bezoeken, net als zijn vader. En wat er voor de rest gaat gebeuren in de komende dagen... ja, dat is natuurlijk afwachten, maar wat wel meestal zo is... is dat er een, een nieuwjaarsbulletin wordt uitgevaardigd... door de Noord-Koreaanse overheid... Uh, waarin toch wel heel veel staat over de koers... die ze wensen te nemen voor het volgend jaar. Dus daar is het even op wachten. En dan is het wachten of, of, of, uh, of afwachten of Kim Jong en zijn macht weten bestendig of niet... Dat is koffiedik kijken, ben ik bang. Maar verder was dit bijzonder om te zien allemaal, Het was erg bijzonder om te zien. Er leek ook daadwerkelijk een sfeer van rouw te heersen. En ik was vooraf niet helemaal zeker of dat inderdaad het geval zou zijn. Waarom dacht u dat dat wel eens anders zou kunnen zijn? Kim Jong-il was geen geliefd leider. Hij was gevreesd zelfs gehaat in bij sommige mensen. Bij veel mensen, denk ik. Terwijl zijn vader, Kim Il-sung, uh, geliefd was. Misschien ook gevreesd, maar voornamelijk geliefd. Bij hem was het anders...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 De leider van de waarnemersmissie in de Syrische stad Homs neemt de situatie in de stad, noemt de situatie geruststellend. Gisteren kwam de Soedanese generaal Mustafa Dabi met twintig waarnemers in de stad aan. Dabi zei dat er gisteren geen ongeregeldheden waren, de waarnemers hebben geen tanks gezien, wel een paar panzervoertuigen. Volgens activisten had het leger gisteren de tanks weggehaald voordat de waarnemers verschenen.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 De FNV ziet niets in het plan van de werkgevers om de pensioenopbouw niet mee te laten stijgen met loonsverhogingen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft alle leden geïnstrueerd om met die eis de cao-onderhandelingen in te gaan. De werkgevers willen zo de pensioenkosten in de hand houden. Maar de FNV ziet geen enkele aanleiding voor de maatregel. Ik denk dat de loonkosten in Nederland uh, nou een van de, de laatste problemen zijn. We hebben altijd heel verantwoorde looneisen en ook dit jaar hebben we... Een verantwoorde looneisen voor de nieuwe CAO-ronde. Er is geen enkele aanleiding om nu het fundament onder pensioenopbouw, namelijk. ja naarmate je inkomen verdient, bouw je pensioen op, om daaraan te gaan tornen. Het voorstel van de werkgevers wordt de komende maanden besproken. Dan gaan de bonden en de werkgevers de afspraken uit het pensioenakkoord omzetten in nieuwe CAO's. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Er is nog geen sneeuwvlok gevallen en toch krijgt de reizigersorganisatie Rover... evenveel klachten binnen als vorige winter over overvolle treinen. Die klachten komen al sinds enkele weken binnen. Maar sinds vandaag bellen mensen massaal omdat het meldpunt volle treinen is geopend. Een meldpunt dus. Chris Vonk van de reizigersorganisatie Rover, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel klachten heeft u al binnengekregen? van een paar honderd, want we krijgen op het ogenblik per minuut uh, twee tot drie klachten binnen. En dat gaat allemaal over overvolle treinen? Dat gaat allemaal over overvolle treinen, want op 11 december is er een nieuwe dienstregeling ingegaan. En daarbij is ook de indeling van het materieel gewijzigd. En dat is juist de reden dat uh, vaak te korte treinen rijden. En ja, dan zitten ze dus overvol. Te korte treinen, dus minder trein voor evenveel of misschien wel meer reizigers. Inderdaad. Ja, en, en, en ja, wat kunt u daaraan doen met die klachten? Uh, dat we zoveel mogelijk klachten verzamelen en naar de NS uh, toegaan. En de NS heeft al gezegd van als wij zijn blij met die klachten. Want dan kunnen we inderdaad uh, de treinlengte uh, uh, gaan aanpassen. Dus uh, nou, dat is ook onze opzet natuurlijk. Want we vinden dat iedereen uh, recht heeft op een uh, normale zitplaats. Dat hebben ze wel aangekondigd dus? Van, dat uh... hebben ze wel aangekondigd, ja gelukkig. Uh, wij moeten schijnbaar het werk doen, wat zijn, wat zijn later. dus. Ja, en klachten, zijn dat mailtjes of telefoontjes? Dat zijn drie manieren, want het zijn mailtjes, het kan via Twitter en het kan via de telefoon. Ja, en, en alleen geschreven tekst, dat mogen mensen ook filmpjes maken? Nee, graag ook filmpjes erbij, want dat ondersteunt extra om aan te laten zien van hoe vol die treinen zitten. Ja, hoe lang is dat nog, dat meldpunt? Nou, daar verloopt het wel even een paar weken in de lucht. Ja, oké. Okay. Nou, en uh, twee à drie per, per minuut, kunt u dat wel aan? Uh, ja, gelukkig wel. We hebben een computersysteem uh, wat aardig wat kan ver ver verwerken. Dus, uh. Nou, ik ben uh, zeer benieuwd uh, daarnaar. Meneer Vonk van de reizigersorganisatie Rover, dank u wel. Okay.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 En het internet wordt vooral gebruikt voor mailen... en het zoeken naar informatie en het totale internetgebruik in Nederland... is volgens het CBS gestegen tot boven de 90 procent. Het Kennemer Gasthuis in Haarlem heeft bevestigd... dat er in oktober twee overleden patiënten zijn verwisseld. Dat is gebeurd in het mortuarium bleek is dat gegevens van de patiënt niet zijn vergeleken... met de sticker die bij het lichaam zat. Normaal gesproken worden die gegevens dubbel gecontroleerd. En het ziekenhuis zegt zeer te betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren. Het Haarleps Dagblad meldt dat het gaat om een inwoner van Bloemendaal... en om een Engelsman. In Engeland uh, merkte men dat er een verkeerd lichaam in de kist lag. Toen bleek dat die Brit al in Nederland was begraven... Volgens het Haarlems Dagblad is die Brit alsnog opgegraven... en toen overgebracht naar Groot-Brittannië voor een herbegrafenis. Heel iets anders. Cheetah, de wereldberoemde chimpansee... uit de Tarzan zwart-wit films. Die aap is overleden. Volgens een opvanghuis in Florida stierf de chimpansee... afgelopen zaterdag op 80-jarige leeftijd aan nierfalen. Cheetah verscheen in de jaren 30... met Olympisch zwemkampioen Johnny Weissmuller op het witte doek... en trok veel bekijks. <tie> A magnificent specimen of chimpanzees in Dactylus. Cheetah speelde ook nog in andere films, zoals Dr. Doolittle uit 1967. En hij stond in het Guinness Book of Records als oudste aap. Het is twaalf minuten over twaalf, we gaan naar de ANWB. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in Midden-Brabant staat een sprookjespark. Dat is vandaag erg in trek, het levert wel twee files op. Op de A59 Zonzeel richting Ost, twee kilometer tussen Dussen en Waalwijk. En op de N261 Waalwijk richting Tilburg... staat tussen de aansluiting met de A59 en Kaatsheuvel drie kilometer. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. De bekerwedstrijd Ajax-AZ moet op donderdag 19 januari in zijn geheel worden overgespeeld. In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang... hebben honderdduizenden rouwende mensen afscheid genomen van hun leider Kim Jong-il... En bij reizigersvereniging Rover komen de laatste weken al veel klachten binnen over te volle treinen. Vandaag heeft Rover een meldpunt geopend. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We praten deze dagen met journalisten... die een opmerkelijk jaar achter de rug hebben. Vandaag is dat Hans-Jaap Melissen... die voor de Wereldomroep en de NOS geregeld in Libië en Egypte was. In het mediaforum Elsevier-columnist Bart-Jan Spruit... en politiek commentator en presentator Kees Bolman. Het gaat onder meer over het succes van Emiel Roemer en zijn SP in 2011... In de peilingen is de SP intussen de tweede partij van Nederland... en Roemers manier van oppositie voeren valt op. Zoals hier met Geert Wilders. Zeker waar de heer Cohen Nederland eerst 30 jaar heeft laten volstromen... met zijn islamitisch stemvee. Meneer Roemers. Meneer, mevrouw de voorzitter, als Geert Wilders van plan is... om mensen in onze samenleving zo te noemen, dan moet ik dat nu vooral zeggen. Die ga ik even achter op de gang staan. Hier weiger ik naar te luisteren. En wie wordt de nieuwskenner van 2011? We spelen vandaag de tweede voorronde met twee topscorers uit het afgelopen jaar. Beto Nieboer uit Arnhem die had 128 punten. En Marcel Hofman uit Hoek had er 120. En één van hen plaatst zich dus voor de finale van komende vrijdag. Dit is Radio 1. Lunch. Maar we beginnen met het Media nieuws. Gratis krant Metro gaat foto's van lezers gebruiken voor de krant. Met een voor Nederland nieuwe app kunnen professionele en hobbyfotografen foto's aanbieden. En Metro bepaalt dan of ze de foto's willen hebben en voor welke prijs. Robert van Brandwijk is hoofdredacteur van Metro. Goedemiddag. Goedemiddag. Je app wordt al in Scandinavische landen gebruikt. Hoe werkt het precies? Nou, het, het werkt als volgt. Mensen die gaan uh, de Scoopshot, uh, wat is het, de Scoopshot-app uh, downloaden. In de iTunes Store of uh, de Android Market. Uh, en dan uh, kunnen ze bij ons uh, hun foto's aanbieden uh, die ze gemaakt hebben. Wij kunnen dan besluiten om die foto's uh, aan te kopen en in de krant te zetten. Uh, ze kunnen zich ook aansluiten. Uh, als de, de metro-scoopshooters, zeg maar. En dan uh, kunnen wij ze opdracht geven uh, van bepaalde dingen... zoals je bijvoorbeeld een, uh, een concertverslag uh, uh, of, een, uh, of uh, ja. een brand of een uh, ja wat dan ook. Maar het gaat wel echt om, om nieuwsfoto's? Ik bedoel, als ik een mooie foto maak van ja, het kijken van, van de buren in de sneeuw... dat telt niet mee. Ja, dat, we zouden ook de eerste sneeuwval kunnen, kunnen oproepen. We zouden bij events als Pinkpop kunnen vragen om je leukste foto op te sturen en te downloaden. Dus dat kan allemaal. En wij, wij bepalen dan of we die, die aankopen in de krant zetten. Ja. Is het voor jullie een, een bezuiniging juist of denk je op deze manier een meerwaarde eruit te halen? Nou ja, het, het is vooral bedoeld als een meerwaarde om beter contact met onze lezers te krijgen, een wat, wat nauwere band. En uh, onze lezers die bevinden zich op plaatsen waar uh, normale fotografen zich niet bevinden, zoals, ongeveer, zoals onder andere in het openbaar vervoer. Daar hopen we ook uh, veel foto's vandaan te krijgen. En we bezuinigen niet, want we hebben nog steeds een uh, eigen fotografendienst en we hebben nog steeds freelancers die voor ons uh, op pad gaan. Ja. Wat levert een beetje een mooie foto op eigenlijk? Nou, we beginnen, beginnen maandag met 40 euro, maar het kan uh, voor echt exclusieve foto's uh, oplopen tot een paar honderd euro. Metro Finland, uh, onze zuster, die doet dat al een aantal jaren. En dat, daar is de hoogste prijs ooit 600 euro geweest ja. voor een voorpaginafoto. We, ja. we, we, want je zei al van, we, we maken ook nog steeds gebruik van professionele fotografen. We hebben even gebeld met de Fotografenfederatie. Uh, ja. Die volgen deze ontwikkeling natuurlijk nauwgezet, want die zijn bang dat, dat, je, dat ze straks uit de markt worden geprijsd. Nou ja, het is, het is uh, zeker geen vervanging van, uh, voor, de, voor de fotografen die we nu hebben. Het is een aanvulling op de krant. En uh, het leuke is dat je bij uh, de, de app uh, die er is... dat ook uh, fotografen hun eigen portfolio kunnen uh, ja. uploaden. Ja. En ook uh, via die app uh, ons hun foto's kunnen aanbieden. Ja. Ze zeggen dus daar de markt wel... wordt alleen maar groter, denk ik. Ja, ze zeggen daar wel dat ze heel benieuwd zijn... hoe jullie dat doen met het portretrecht van uh, foto's. Ja, dat is een leuke. We, wij uh, wij hebben het contract niet. Wij kopen het uh, de foto's eigenlijk uh, van Scoopshot en uh, die regelt de hele afwikkeling. Uh, en wij zijn natuurlijk, uh, kijk, elke foto wordt uh, getagd en wij kunnen uh, met iedereen contact opnemen die die foto heeft gemaakt. En als wij uh, niet zeker zijn van uh, de foto, dan plaatsen we die ook niet. Nee, okay. We plaatsen alleen foto's waarvan we zeker zijn dat we daar geen last van krijgen. Mensen kunnen zich melden en vanaf 2 januari willen jullie er al mee komen met foto's in de krant, hè? En ja, in de krant wel. Vandaag, vandaag uh, wordt op de website de eerste uh, aangekochte foto gepubliceerd. Wat... Dat is een voorproefje en maandag gaat de eerste foto in de papieren okay. krant. En wat ja. is dat voor foto op de site? We hebben gisteren een geheime opdracht gegeven aan onze metro-scoopshooters. En er zijn er 200 foto's al gestuurd okay. aan ons. En dat gaat over waar je metro leeft. Ah, okay. ah. kijk. Nou, dat is mooi. Uh, nou, we gaan het, het keurig volgen. Dank voor de uitleg. Robert van Brandwijk, hoofdredacteur okay, dan... van Metro. Okay. Fans van Angela Groothuizen zijn woedend dat zij volgend seizoen niet meer in de jury van het RTL-programma The Voice of Holland zit. Ze zijn een website begonnen om handtekeningen voor Angela in te zamelen. Ze hopen RTL er op die manier van te overtuigen dat Angela echt in die jury van The Voice moet blijven. Groothuizen verdwijnt omdat het programma op die manier spannend en verrassend blijft, zegt RTL. Wie haar gaat opvolgen is nog niet bekend. Naast musicalproducent Albert Verlinde... hebben nu ook de producenten Rutte Graaf en Hans Cornelissen... geweigerd om nog langer onderdeel te zijn... van het John Kraijkamp Musical Awards Gala. De producenten voelen zich er niet prettig meer bij. Hans van Veghel, dat is de voorzitter van het bestuur... van het Musical Awards Gala, is not amused. Hij kan zich voorstellen dat er kritiek is op het Gala, omdat de Avro zich vorig jaar erg laat terugtrok als omroep die het Gala uitzond. Maar dat kon de stichting, die kon daar niks aan doen, zegt hij. Op het nippertje konden de awards nog worden ondergebracht in het RTO-programma Live for You. Van Wegel zegt dat er met de producenten is gesproken en dat er ook een evaluatie is geweest. En het stoort hem dat geen van de afhakers daarbij aanwezig was. Ouderen zijn steeds vaker op internet te vinden. Ongeveer 60% van de mensen tussen 65 en 75 jaar was dit jaar geregeld online. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het internetgebruik onder Nederlandse ouderen is volgens het CBS verdubbeld sinds 2005. Nederlandse senioren behoren samen met ouderen uit Luxemburg en de Scandinavische landen tot de koplopers. als het gaat om internetgebruik in de EU. Oeh. Dan is hier de laatste vraag: de handpaard. De Beatles uit blokken. Het mediaarchief. Ja, zondag overleed Joop Koopman op 81-jarige leeftijd. Hij werkte lange tijd voor de VARA. Zo was hij de eerste presentator van de quiz 2 voor 12. Luistert u naar een fragment van 2 voor 12 uit 1971... en let vooral ook even op de tijd die men toen nog nam... om de kandidaten te introduceren. Dames en heren, goedenavond. We staan aan het begin van de laatste uitzending in dit seizoen van 2 voor 12. Wederom twee heren. Het zijn de heren Schudel, moet ik zeggen, en Van Bokken. Goedenavond. Goedenavond. Uh, studievrienden, moet ik zeggen. Ja, dat klopt, hè? Ja. En uh, u spreekt elkaar nog geregeld, ondanks het feit dat uw richtingen, heb ik begrepen, uiteengelopen zijn, hè? Ja. U woont beide in Rotterdam, U woont beide in Rotterdam. U bent van beroep arts. En ik ben in opleiding tot psychiater. Hebt u dat uh, altijd geweten, toen u met de artsenstudie bezig was, dat het geen huisarts en arts uh, zonder meer zou worden, maar een specialisatie? Nee, nee daar heb ik nog uh, wel lange tijd over getwijfeld, maar... Het heeft pas eigenlijk in de loop van de studie vormgevonden. Ja, 2 voor 12 is nooit van de buis geweest en wordt nog steeds uitgezonden... al sinds 1991 gepresenteerd door Astrid Joosten. Lunch met Jurgen van den Berg. We praten deze dagen met journalisten die een opmerkelijk jaar achter de rug hebben. Dat geldt zeker voor Hans-Jaap Melissen. Als verslaggever was hij het afgelopen jaar voor de wereld omroepen... en de NOS bijvoorbeeld zes keer in Libië. Hij was ook de eerste Nederlandse journalist die daar was toen de revolutie was uitgebroken. En hij bleef als laatste Nederlandse journalist op het Tahrirplein in Cairo. Hans-Jaap, was het nou geluk of wijsheid dat je als eerste in Libië zat? Geluk, denk ik ook wel. Een beetje wijsheid en je vooral niet gek laten maken... door mensen die zeggen dat je niet s'nachts een land in moet gaan net nadat de revolutie uh, is geslaagd... althans in het oosten van het land. Want dat, sommige journalisten stonden aan de grens te wachten op, op daglicht... en ik ben gewoon eroverheen gelopen en vond een auto met een chauffeur... die toevallig naar Benghazi moest, want dat was iemand die de rebellen ondersteunde. En die ging heel hard rijden en ik kwam daar aan... in die stad die nog narookte van de, de gevechten. Maar is dat dan onverschrokkenheid of toch ook uh, journalistiek vingerspitzengevuil? Ja, nou, ook wel, uh, het is niet mijn eerste revolutie, mijn eerste oorlog. Um, ik hou wel graag vast aan wat ik zelf denk dat daar moet gebeuren, of welke stap ik moet zetten. Um, Sommige mensen handelen ook graag naar angst. En er is een groot verschil vaak, zeg ik wel eens... tussen angst en gevaar. En ja, natuurlijk waren daar net die grensposten overgenomen... door de rebellen. En wie waren dat nou precies? en Iedereen had een wapen. Maar aan de andere kant, ze wilden ook wel heel graag... dat de journalisten binnenkwamen. En dat merkte ik ook toen ik in Benghazi arriveerde... en naar het centrum van de revolutie ging. Want de stad was het centrum. Maar in de stad was een plek waar het ooit begonnen was... een paar dagen daarvoor Waar mensen mij met applaus binnenhaalden. En uh, ja... Ik was een van de inter eerste internationale journalisten ook. Uh, en, en ja, de media kwamen ter plekke. en dat betekende voor hen... dat zij hun boodschap verder naar buiten konden brengen. Ja. Uh, het leverde wel opmerkelijke reportages op. Bijvoorbeeld vanuit het mortuarium, vanuit het ziekenhuis daar in Benghazi. We gaan even een klein stukje luisteren. Het is echt heel bijzonder wat hier gebeurt nu. Mensen naast de ingang van het ziekenhuis die allemaal op de grond gingen liggen... terwijl er geschoten werd en die rolden nu weer naar voren. Hij wordt dus blijkbaar geschoten... Om het ziekenhuis heen. En het zou kunnen, want wat ik net hoorde van de ja er zijn er uh, troepen van Gaddafi in de stad nog. Ik ga het gesprek nu afronden, want ik klim door een raam naar binnen en ik zoek veiligheid. Als je, als je dit terughoort hoort, hè, wat, wat hoor je dan vooral? Ja, dan denk ik terug aan die chaotische 19e maart. dat, dat uh, de troepen van Gaddafi. opgerukt waren naar Benghazi. Uh, en dat. De NAVO, de regeringsleiders, zaten in Parijs te vergaderen die dag over. Moeten we ingrijpen? Dat beeld van die vergadering, het arriveren van die wereldleiders. stond zelfs aan in dat ziekenhuis, in de dokterskamer. Die zaten ook allemaal van: schiet eens op, schiet eens op, het moet gebeuren. En, en intussen gingen ze als gevechten om het ziekenhuis door. En werd overal geschoten. En, dus die spanning nam ontzettend toe. En, en die dag zijn er heel veel gevaren voor mezelf geweest, maar vooral natuurlijk voor die, voor die mensen die er zaten. Die dachten van ja, als er niks gebeurt, dan staan die troepen van Gaddafi in het centrum en dan gaan er heel veel uh, slachtoffers van. Maar, je, maar jij zei net iets over angst, hè? Uh, en, en dat men zegt altijd, angst is een slechte raadgever, maar voel je dan, je, was je nog wel veilig op dat moment hoor? Nou, het was op een gegeven moment in die uren, waar, je, waar dit fragment ook uitkomt, heel lastig om nog te zien waar je wel of niet veilig was. Want we zijn op een gegeven moment op een punt gaan staan kijken van waar staan die Gaddafi-troepen en het werd er meteen onder vuur genomen en dan, dan, dan vliegt het langs je heen. Gelukkig maar ga, ga je dan niet te ver? Nou, dan, dat is ook wel een moment... Uh, wij moesten die dag een auto delen met fotografen. En die gaan wat verder ook. Hè. Die moeten er dichter op staan om hun werk te doen. En dat is meestal geen gelukkige combinatie. Maar omdat het zo'n chaos was in de stad was... mijn chauffeur niet komen opdagen... dus dan zijn er soms dingen die je moet doen... om wel nog naar buiten te kunnen... En toen ben ik wel weer verder, euh, nou ja, zonder die fotografen, verder gegaan. Want ik hou heel graag vast aan mijn eigen beroepsgrenzen. Ik ben een uh, radio, ook wel tv-journalist, maar dan sta ik vaak in een kruisgesprek in beeld. En ik maak wel eens achtergrond tv-reportages meer dan nieuws, denk ik. Uh, maar dan, ja, dan, dan, anders ga je... Een beetje loskomen van wat jouw normen zijn van hoe jij je werk wilt nou, doen. Nou, maar nog even een, een klein elementje ingebracht. U bent een jonge vader, meneer. Ja, dus, meneer. Gaat dat dan, is nog, zeker gaat dat dan zo. nog niet ook door je Brammetje. Hoofd? Ja, dat gaat. Nou, op, op die dagen dan ben ik wel heel scherp en dan weet je dat je dat soort dingen van je af moet zetten. Toen ik die grens over ging lopen, toen heb ik het wel nog even geaarzeld. Mede door, door Brammetje van uh, toen, maar een paar maanden oud. Probeerde ik dan eens nog eventjes mijn vriendin te bellen. Die nam niet op. Naar lekker te slapen. Denk ik denk, nou ja, ook wel goed eigenlijk. Ik ga nu gewoon helemaal zelf beslissen wat ik hier moet doen. En ik ben de grens overgelopen. Ja, nee, het was een soort vaderschapstest wel. Van ga je uh, met dit werk door als er nog spannende dingen gaan gebeuren? Dat vroeg iedereen al tijdens de zwangerschap. Ik ben dat wel gewoon blijven doen. Ja. Ja. Ja. Ja, dit, dit ging over Benghazi. Uh, je bent ook in Cairo geweest op dat plein. Uh, heb je daar gevaar gelopen? Ja, dat, dat was een, uh, op een gegeven moment was een situatie... natuurlijk dat journalisten werden belaagd door de aanhangers... Van Mubarak, uh, elke westerse journalist had het verkeerd gedaan, en uh, daar ben ik wel ook een keer belaagd en ook een beetje bedreigd. Um, ik had wel het geluk, okay, want het is nou wijsheid, is het geluk dat ik aan de goede kant van het plein een hotel had. Tenminste, net niet aan het plein, maar net een beetje zo'n steeg te buiten, en daardoor had ik makkelijke toegang dan aantal journalisten die in duurdere hotels overigens... aan de andere kant van het plein zaten. Want daar waren meer Mobark aanhangers die er kwamen. Er zijn natuurlijk ook een tijdje journalisten ja. Vastgehouden, in zo ja, vastgehouden. Ja, vastgehouden en die werden geëvacueerd ook. Ja. Ja. En dat was een heel raar situatie. Want die zag ik eigenlijk zeg maar, met allemaal extra bewapeningen... en hulp van de ambassade verdwijnen, net waar ik op dat plein stond. En dat was het ook niet altijd veilig. Maar ja, je had dan je moet geluk hebben. En ik had ook hulp ook wel trouwens... van een, een medewerker van de wereldomroep uh, van de Arabische afdeling... Die maar ook zelf wel belaag geweest ook. Ja, ik, ik kan me herinneren dat ik achterom keek en een heel groot mes zag. En ja, je gaat niet te veel uh, in gesprek dan van wat gaat u met dit mes doen. Bent u ook iemand die op zondag alleen maar het vlees komt snijden thuis? Of gaat u in mijn vlees snijden? Nee. Zoals ik. Ja, precies. Altijd maar weg. Want, uh, misschien wel, ik wilde hier alleen maar goed gesprek, je weet het maar nooit. Maar uh, ja, dan, dan zorg je dat je snel wegkomt, even ergens uh, dekking zoekt, zeg maar. En dan, uh, dan is het ook weer uh, twee straten verder rustig. Want dan, dan uh, kan je daarna ook weer gewoon verslag doen Naar ja. zo'n ervaring. Ja. Nou, dat wel, ja. Ja, wel ik toen ook eventjes, even een dagje voorzichtig gedaan heb. En dan zei mijn Arabische collega van de wereld: Man, je kunt toch weer gewoon gaan? Zei, maar jij ziet er anders uit dan ik. He, dat scheelt natuurlijk. Je steekt er met 1,93 meter ver bovenuit. En, nou ja, goed. We weten allemaal hoe het uiteindelijk is afgelopen. Uh, ja. Daar, ja... In, ja, het is daar voorlopig sowieso natuurlijk niet afgelopen, dus het blijft maar steeds een het ja, Jij, jij met, bent nu alweer even een tijdje even in Nederland. Mis je het dan ook, wat je daar hebt meegemaakt? Jazeker, Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen aan, aan, aan niet-oorlogsjournalisten, denk ik wel eens. Um, het was natuurlijk ja, voor ons een heel mooi jaar met ontzettend veel hoogtepunten gewoon. Uh, er zijn wel saaiere jaren geweest ook wel. Dat je dacht, wat moet ik nou als oorlogsverslaggever? Er is geen oorlog. En... Um, en nu denk ik nog wel eens van, goh, ja, zes keer Libië geweest... had ik niet nog vaker moeten gaan, want het was wel een hele aparte oorlog ook wel. Want ja, het waren niet echt, uh, zeker aan de rebellenkant niet professionele strijders. Ja, een beetje overgelopen leger, Maar heel veel jongens die maar gewoon naar het front liepen, soms zonder wapen... en hoopten dat ze iets konden krijgen daar. Daar hadden we heel veel toegang tot uh, en het was... Ook daar wel extra gevaarlijk, want ze wisten niet hoe ze met de wapens moesten omgaan. Maar het was dan wel een hele bijzondere vrijheidsstrijd. die met heel veel doodsverachting uh, werd gestreden. En ik vond het wel heel bijzonder om daar zo dicht op te zijn en dat allemaal mee te maken. Ja. Oorlogsverslaggever, maar ook uh, verslaggever van rampen. Want je bent ook op Haiti geweest. Daar ja. heb, heb je ook een boek over geschreven. Je vertrekt ja. sterker nog vanavond weer ja. die kant op naar Haiti ja. Ja. om wat te doen. Ja, om, nou kijk, 12 januari, want we houden in de journalistiek van verjaardagen. Hè? Uh, nou, dan wordt de verjaardag, of de herdenking is het dan van uh, twee jaar uh, na de aardbeving. Uh, die uh, ja, een heel groot deel van Port-au-Prince verwoestte en met vele tienduizenden doden. Uh, ja, daar wil ik gewoon weer gaan kijken hoe het is met de Haitianen. Ook wel met mijn kennissen vrienden daar, want ik, heb, ik ga er ook als voor vakantie heen. Dus ik vier daar, vier daar ook wel oud en nieuw. Maar ik ben daar ook bezig uh, gewoon met mijn journalistieke werk. Te, ga, hoe gaat het daar nu? Hoe gaat het met de opbouw? Waar is al dat beloofde geld? Hè? Want heel Nederland heeft staan dansen en inzamelen. En ja. Oliebollen bakken. Het hoeft het toen niet meer. Maar, nou ja, van alles staan doen. Wat is er de ja, ja, ja. Hoe gaat het daar nu? Zie je resultaat. Ja. Hey, en, en de wereldomroep, die houdt op te bestaan. Dat is een van jouw belangrijke opdrachtgevers. Ja, uh, ja, die is ook nog een ramp getroffen. Ja, wat gaat er in 2012 gebeuren dan? Ja, nou, er wordt met allerlei mensen gesproken over... Uh, dat, dat ze gaan vertrekken natuurlijk, uh, er komt een sociaal plan. En dat is natuurlijk wel een trieste zaak, hoe rigoureus dat gebeurd is. Hè? Want er gaat heel veel kennis, expertise verloren, denk ik wel. Uh, die ook op een andere manier, denk ik, samengevoegd had kunnen worden met andere omroepen. Ik denk dat het, het is nu wel met een beetje met de botte gegaan. gegaan. 70% van het budget van de wereldhoop gaat weg. Het, voor mij betekent het dat, dat ik uh, freelance verder ga. En dat betekent dus dat je gewoon ook weer naar brandhaarden in de wereld blijft gaan, ook het volgende jaar? Als ja, die als die er wel zijn natuurlijk. Hè? Want je bent natuurlijk wel afhankelijk dan met je inkomsten van, uh, van uh, de oorlog. Uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel... Hè? We hebben het allemaal over Arabische lente, maar het is nog lang niet af in die regio. Syrië speelt nog. Uh, ja, er is gewoon veel te doen. En ja, we wisten begin januari van dit jaar niet wat dit jaar allemaal aan, aan journalistieke hoogtepunten uh, zou opleveren. Dat weten we nu ook niet over 2012. Misschien wordt het een heel saai jaar, kan... Ja, dan, dan zien we wat ik doe. Ja, dat is al helemaal goed voor Brammetje. Dan ziet hij zijn vader ja. ook Goede Goeie reis naar Haiti. Dankjewel. Zo meteen is Media Forum. Doen we vandaag met Kees Bouwman en Bart-Jan Spruit. Nu eerst Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de bekerwedstrijd Ajax-AZ moet op donderdag 19 januari in zijn geheel worden overgespeeld, zonder publiek. De ontmoeting tussen beide clubs in de achtste finales van de KNVB-beker werd vorige week na 37 minuten bij een stand van 1-0 voor Ajax gestaakt. Nadat een Ajax-hooligan AZ-doelman Esteban had aangevallen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Het is overal bewolkt en in een groot deel van het land is het ook nog steeds droog. Er staat een stevige wind en het is nu zo'n 6 graden. Het blijft de rest van de dag ook bewolkt en in de loop van vanmiddag gaat het vanuit het westen licht regenen. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de graad of 7 à 8. Zoals gezegd staat er een stevige wind en die wind die komt uit het zuidwesten, is matig tot vrij krachtig. En in de kustgebieden staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7. Vanavond wordt het weer droog, maar komende nacht krijgt de noordelijke helft van het land met buien te maken. Op de Wadden komt ook vannacht een stormachtige wind te staan, dat is windkracht 8. En in de noordelijke provincies is ook kans op zware windstoten. Morgen donderdag dan is het wisselend bewolkt, We komen eerst alleen in het noorden een aantal buien voor. Later op de dag krijgt het hele land met buien te maken. En bij die buien is ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt dus een onstuimige dag met veel wind. En dat wordt daarbij opnieuw een graad of 7 à 8. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, politiek commentator en presentator Kees Boman uh, van één uh, uh, e vandaag een vandaag, politiek commentaar, een ik even vandaag. Niet vergeten, elke zaterdag. Maar even die microfoon bijdragen. Toskamer bij. Toskamer zaterdag. Zeker. Uh, hier, hier op Radio 1. En uh, columnist en rechtsdenker, zo uh, introduceren we hem al. De columnist voor Elsevier, ja. Bart -Jan Spruit. Leuk dat u er weer eens een keer bent. Ja, um, even met het laatste te beginnen, want uh, je wil iets zeggen over het overlijden van TV-presentator Joop Koopman. Oh, ja. Um, ik zat gisteren in de auto te luisteren naar Radio 1, uiteraard. En toen werd ineens de uitzending onderbroken... in verband met het overlijden van meneer Koopman. Oh. Nou ja, nee, werd, de uitzending werd onderbroken voor groot nieuws. En ik schrok verschrikkelijk. dat ook weer een breiviek of weet ik het wat. En toen was het de dood van deze beste man. Kende jij hem? Ja, jij bent natuurlijk een echte ja, media -man, Nou, Ik heb maar, de afgelopen 35 jaar niet naar 2 voor 12 gekeken. Maar, <lacht> en uh, dat wordt al sinds begin 90 door als de joostagpresident. Oh, nou, toen heb ik het ook... Ja. Uh, ja, daar heb ik niet bij. Nee, maar het is een heel fatsoenlijk, heel versems iemand. En ja. daar moet je wel het nieuws voor onderbreken. Vind je wel? wel? Ja? ja. Je vond het ja. niet terecht? Nou ja, ja. Ik, ik denk, ja, hoeveel mensen kennen ze, deze man? Die ongetwijfeld grote verdiensten heeft. Want ik heb me nadien wel in zijn levensloop verdiept, uiteraard. En ik begreep dat hij ook verantwoordelijk gehouden mag worden voor programma's als Een van de Acht. Ja. En de ik op Seasje. Ah, ja. nou, als iets die bij weken, als als vormend is geweest, zeker. En dan voor ons. Een soort ja, uh, oude ja, jongens. Van, en is heeft het, uh, heel lang 2 uh, voor 12 geprezen. Als ja. jongetje zaten wij voor de buis 2 voor 12. Ja, een keurige man al. die dat presenteert. En er luisteren veel oudere mensen naar Radio 1, dat moet je wel realiseren. Ja. Dus die vinden het heel leuk. Om, te weten. om en, heel snel te weten. En de NOS ja. wil graag breaking news brengen. Dus nou hadden ze iets. Ja, ja, de maar. vraag is natuurlijk wel, Kees, is dit breaking genoeg? Om, kan dat ook gewoon in het, in het bulletin? achtergrond Nou, Ik denk dat het niet erg geweest was om even op het hele of het halve uur te wachten met dit nieuws. Maar goed, het, het was is, 18 uh, over 2 of zo. Dus we hadden 10 minuten ja. moeten wachten. Maar goed, het ja. is toch nadat hij uh, overleden is. Ja. Ja. Er zit niet zo iets achter van, oh hij was ooit Farahman, uh, oh, nee, nee, dan doen nee, ze oh, dat weer wel. En hè, dan... Waarom verdenk je me daar nou nee, van? Ja, nee. Ik vraag het maar even, nee, er zijn nee, wel eens nee. mensen die zo denken. Van, uh, <laughs> ja. uh, iets heel, heel anders uh, misschien, uh, de oliebollentest stond vandaag in de krant. AD, die uh -huh. hebben dat helemaal geclaimd. Waar zijn ze het best? Uh, moet, moeten we jouw woonplaats kiezen? Ja, of, nee, ik haal ze waar ze het best zijn. Dus, uh... In Den Haag misschien? Nou, hij het beste is in, uh, Richard Visser in, in uh... Rotterdam. Ja, Rot Rot Rotterdam. Nou, nou, ja, ja, Rotterdam. gaan we daarheen. Maar die is al acht keer gewonnen of zo. Oh. Ja. Maar bijvoorbeeld, jij zit veel in Den Haag. Uh, die scoort een ruime voldoende op uh, Binnenhof. Nou, ga ik ze daar halen. Op het Binnenhof? Ja, het Binnenhof? wat is het? in de buurt Dacht van Binnenhof? Ik weg was daar nu. Er zat een viskraam? Nee, op het Spuis spui zit er iemand. Oh, het Spuis, sorry, ja. ja. Oh, ja op, Jong, op, op, op, op het plein voor de ingang van de Tweede Kamer staat hij misschien ja Die, die scoort ruim voldoende. En uh, Bart-Jan woont in... Gouda. Gouda. Even snel kijken. <lacht> Even kijken, hoor, de nieuwe markt. Nou, oh, ja zet ook, ook bij de ruime voldoende. Ja, staat is, die staat er ook al twintig jaar, denk ik. Ja, ja. Nou ja, dat gaat heel goed. Ja. Um, vandaag is de uitvaart van de geliefde leider... de zoon van de 21ste eeuw... de redder van het vaderland, de zon van het socialisme... hij die verscheen uit het licht van zon en maan... Kim Jong-il. Uh, we zagen er natuurlijk al beelden van voorbijkomen vanochtend... Um, had nog eens dit groots moeten uitzenden? Want het was nu op een themakanaal alleen te zien. Ja, nou ja, de, je bedoelt echt live van minuut tot minuut? Tjonge. Ja, nou, HVL, misschien is het wel... HVL, onlangs ja, God, dat HVL, wel ja. ja, dat was natuurlijk wel een grote held. Ook, van, van, uh, nou, er gaat 1989. niks uh, boven een mooie staatsbegaven. Nee. En misschien is dit de laatste keer dat je zoiets kunt zien. Dus dat had misschien toch wel... Ja, er zouden ja. wel argumenten voor te bedenken zijn geweest. Omdat, maar, vooral naar de radio begreep ik. Hè? Ja, ik heb het allemaal via de radio. Ge ik ben een, echt een radio ge altijd aan de radio gekluisterd. Ik vond het wel fascinerend. Ik heb natuurlijk ook wel beelden gezien. die een wereld dat je, waarvan je niet kunt voorstellen dat die in onze tijd. waarin alles open is en geglobaliseerd is. zichzelf kan, kan handhaven. En waarbij je ook voortdurend afvraagt: van, is dit nou echt. Betaald toneelspel, of zijn die mensen echt zo gedresseerd, zo gesocialiseerd, dat ze dit menen? Ik vond, ik vond het fascinerend om ja. te bekijken. Uh, Kees, je bent afhankelijk van die staatsmedia die ja. die beelden verzorgen. De, de, ja, er wordt echt van alles bijgehaald. Hè. En, je hebt de neiging om er toch wat lacherig over te doen, inderdaad. Want nu, vandaag, werd ook weer gezegd: want het sneeuwt allemaal daar. Hè. Ja, dat is ook geregeld. Dat de natuur verdrietig is, inderdaad, over, over dit overlijden. Ook de extras, geloof ik, en de uilen zijn helemaal in de war en in de rouw. Um, maar ja, intussen weten we dat mensen daar onder een onmenselijk regime leven. Ja, het viel mij op, want ik heb, uh, ik heb er wel af en toe naar gekeken. Het was op CNN en de BBC World Service. Uh, Over BBC World. En uh, ja, die zonden het uh, integraal uit met wat commentaren eromheen. Het viel wel op dat mensen er heel goed gekleed uh, bij stonden. Het viel mij ook op dat de voorste rij... Uh, in, in tranen waren. En als je dan een beetje achterin in het beeld keek... dat mensen uh, toch gewoon een beetje naar de andere kant uitkeken. Je had het script niet gelezen misschien. Dus, uh, nee, in die zin was het wel een uh, Joop van der Ende-achtige... perfect uh, geregisseerde productie. En daarom was het wel uh, fascinerend. Ja. Maar vind je dat wij als media... want het is toch een, een, ja, het is een land... Wat, er wordt gezegd, ja, als er olie had gezeten... Dan, dan had de rest van de wereld zich al lang veel meer mee bemoeid. Ja, er waren wel binnengevallen waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar moeten we dat toch niet meer duiden dan, uh, voor zover dat kan doen? Je kan er niet zomaar in. Het valt me op dat, dat je eigenlijk heel weinig mensen ook op radiotelevisie hoort die erin geslaagd zijn om echt in dat land binnen te dringen... en van binnenuit een goed verhaal weten te vertellen. Ja, nou, dat is wel eens gebeurd hoor. Ook, uh, ik herinner uit mijn netwerktijd bij de KRO... dat Peter Tetro daar ooit een prachtige Emmy Award winnende reportage heeft gemaakt. Met, ik herinner me het shot ook nog uh, van een politieagent... die midden op een groot kruispunt het verkeer stond te regelen. Alleen waren er geen auto's. En dat was een uh, shot wat ik niet gauw zal vergeten. En mm. er zijn uh, Pieter Fleury heeft er geloof ik ook wel eens uh, een reportage gemaakt voor, uh, voor Nova Tour. Nou Ja, Pas geleden is, is de correspondent voor de NOS er natuurlijk nog geweest. Maar ja. op, op uitnodiging... Wout Zwart heeft daar ja. prachtig... Uh... Maar hij heeft of ik hier onlangs nog hier zelf verteld dat hij echt... ja, ja hij, hij kreeg natuurlijk nee. een paar dingen voorgeschoteld en dat was het ook. Hij kon natuurlijk mm. niet zelf op onderzoek gaan daar. Het is ja. fascinerend als je mensen zo onder de duim te houden. Ja. Maar ik denk als die morgen weg is en er zit iemand die een uh, wat opgewektere wereld daarvan maakt, dat de mensen gewoon blij zijn mm. en de beelden het is zo de, eens, ja. de Maar Spruit, in de Arabische uitreken. wereld hebben we gezien dat die sociale media toch wel een soort van rol hebben gespeeld. Daar. Zou dat, is het voor mogelijk dat, dat da, uiteindelijk dat ze dat daar in Noord-Korea ook niet tegen kunnen houden? Ja maar, ja, maar het gekke is dat ze erin slagen om het allemaal tegen te houden nu, ja, en dat nu te onderdrukken. Je, je, dat begrijp je niet hoe dat kan, hè? Begrijp je dat? Nee. Hoe ze daarin slagen. Dat, uh, ook zeg maar, wat, wat je best zou willen weten. De aard van het communisme daar. Hè, het is heel erg repressief. Het is een verschrikkelijk regime. Mm -hmm. Maar al die, die, die, die, die, die bijna mystieke gekkigheid rondom zo'n leider. En uh, die natuurmystiek die op zo'n dag als deze met vallende sneeuw. En dat is dan ook allemaal ja. zo uh, voorbestemd dat dat vandaag gebeurt. En, en huilende merels. Ja, goed, en treurende verzet. vinken. Maar dat goed, ik, dat, dat uh, verwacht je toch niet? Het is ver, een rare verzet, combinatie. Verzet wordt natuurlijk nooit gepleegd door de massa. Hè? Dat zijn ja. er altijd maar een paar. Tenminste, Daar begint het beginnen. mee op zijn minst. Ja, ja, de tipping point. Ja, ja. ja. En die, die zie je niet. Nee. Laat het nog even hebben over ons eigen land. Want jullie zijn ook politieke dieren. Uh, Mark Rutte en Emiel Roemer worden toch uh, door heel veel mensen genoemd... als de winnaars van uh, het afgelopen jaar. Um, terecht, Bart-Jan Spruit? Ja, ik geloof dat, uh, dat Roemer... Dat, erg goed heeft gedaan, hè? De namen Marijnissen en Agnes Kant. Um, toen iemand hem kende, is hij toch in korte tijd volgens mij in geslaagd om over te komen als een gezellige Brabander... met, heel, met uh, heel veel kennis die zijn achterban duidelijk uh, weet vast te houden. En Rutte, ja, ik vind dat toch in toenemende mate heel fascinerend. Hè? Hij doet mij denken als type politicus steeds meer aan, aan Obama. Hè? Die ook, um, omdat hij zelf geen scherpe lijnde identiteit heeft een hele diverse achterban weet aan te spreken. En dat is ook zo bij Mark Rutte. Die, daarvan kun je ook niet zeggen dat hij een soort Bolkenstein is... Of, maar ook niet een soort dijksel. Hij zit overal een beetje tussenin. Hij is, hij is enerzijds mm. Nederlands hervormd... En hij, hij houdt een pleidooi voor dat randschrift op de euro. Want dat is een mooie traditie. Mm -hmm. Dus zeg maar, een behoudende deel spreekt hij daarmee aan. Maar hij doet ook zaken met, met, met GroenLinks voor zijn missie naar de Kunduz. Ja. Dus en alles wat daartussen zit, van de SGP tot, tot, tot, tot GroenLinks... Iedereen vindt er wel iets in. Er, zit, er zitten allemaal kleine eigenschapjes ja. in hem... waardoor een hele brede achterban die brede identiteit van hem da daardoor aangesproken nou. wordt. Keizer Roemer even op dit moment in de peilingen, de, de tweede partij van Nederland. Ja, nou, hij, hij wint uh, bij de ene verkiezing van politicus van het jaar wint hij ook gewoon kan hij dat? Want ja, je kunt ook zeggen hij piekt te vroeg. Ja, dat weet je natuurlijk niet, want dat weet je pas wanneer de verkiezingen zijn. <laughs> en dan kun je dat pas gezegd hebben. Um, maar ja, daar wordt natuurlijk wel heel erg op gelet. Want je, ik kijk, als een, een, naarmate Roemer steeds meer stijgt in die peilingen... en de Partij van de Arbeid steeds meer daalt in de peilingen... daar krijgt men het in de Partij van de Arbeid steeds benauwder van. En uh, ik hoorde toen straks bij Prem nog even een uh, PvdA-kamerleider. Er Werd weer gevraagd naar, uh, naar Cohen en die doet het dan uh, niet goed enzovoort enzovoort. Ja, het is een hele aardige, lieve man en zo. Ja, dat is allemaal wel zo wezen. Maar het gaat er natuurlijk wel om, uh, om winnen en of verliezen. Nou, in dat onderzoek van de hond werd ook gevraagd natuurlijk van... Hè, wie gaat uh, het volgende politieke jaar uh, niet halen? Of tenminste, gaat, het gaat ja. weg. Uh, 60% zei inderdaad Cohen. Is dat, kunnen we dat voor mogelijk houden dat dat zo is? Ja, het is, een, het is sowieso natuurlijk een groot probleem... dat die, die oude drie partijen eh, op de VVD na dan, op dit moment... dankzij die persoon van Mark Rutte, die volgens mij ook gewoon... en toevallig de ideale persoon is om zo'n minderheidscoalitie te leiden... met wisselende ja. meerderheden in het kabinet. Wat CDA, omdat hij, CDA dat is ook nog kan, een leider, natuurlijk. Omdat hij dat allemaal reflecteert. En met CDA en de PvdA, daar gaat het ontzettend slecht mee. Alle, met allebei. En de vleugels, PVV en SP, groeien... Blijven maar groeien. Kees, wie zou het voor het CDA moeten gaan doen? Ik zou het werkelijk niet weten. Er worden zoveel namen genoemd en dat is napraten. Er werd laatst ook weer genoemd de nieuwe minister... Uh, die Donner is opgevolgd, mevrouw Spies, dat die nog een kans zou maken. Er wordt ook gezegd dat de commissaris van de Koningin in, uh, in Brabant... Uh, ik ben nou zijn naam even kwijt, dat is al een slecht teken. Uh, maar hij is katholiek dat hij eventueel... Uh, oud-voorzitter van de WR. Van de nou. uh, voorzitter van de WR geweest. En, ja. Uh, ja, er zijn meerdere kansen dus je kan nou eerder zeggen wie het niet wordt. Dat nou. is verhagen. En daarom moet je daar misschien weer juist op letten. Want als er oneenigheid en onduidelijkheid is voor een heldere kandidaat... dan kan zomaar nou. verhagen het worden. En voor de PvdA is het wel leuk om dat even een badje als Pruijt te vragen misschien? Wie Cohen ja. moet genoofen? Nou, dan zou ik. Uh, ik ze hebben nu Hans Spekman als voorzitter. Ja. En als, je, als, je de, als de concurrentie vooral van de SP komt, dan moet je toch een uitgesproken sociaal democraat dus hebben en geen Hans sociale. Spekman. Dus iemand als direct soms. Ja, maar ik denk dat kan toch pas gebeuren als er uh, verkiezingen komen. Dan komt er en het heeft Spekman meneer al komen aangekondigd. Die, meneer komen. Nou ja, dat is even. Ja, want de... dat is de laatste vraag in jullie ja, Houd, dat dat Houd dat Houd nou... deze. Jij weet dat. Ja. De volgende ja. kerst. Ja, maar ik hou het stil. <laughs> nee, nee ja. Ik kijk, er, is, er zijn een paar <laughs> dingen volgens mij die wel duidelijk zijn. Er wordt vaak gekeken wanneer gaat de PVV de stekker eruit trekken. Tenminste als gedoogpartner. Ik denk dat zij dat niet zo gauw zullen doen. Want dan verliezen ze hun machtspositie. Ze kunnen nu lekker een beetje tarten, een beetje pesten, de aandacht trekken. Het Het bij het CDA. Hè? Ik denk dat het de CDA, de CDA gaat echt uh, uh, aftellen, denk ik, uh, van wat levert het ons op in het kabinet te zitten. Dat is nu niks en dat wordt steeds minder. En wat levert het ons op om eruit te ja. stappen? En dat is misschien meer dan niks. En dat zou zomaar ja. wel eens een reden kunnen zijn. bart Spruijt, sms nog wel eens met Wilders ook of niet? Um, met de kerstdagen, ja. Okay. Oh, maar goeie gaat het dan kerst. ook over dit soort dingen? Van, nou, hoe nee, lang nee, blijf nee, je nog? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, wat heeft hij gegeten, goeie deze kerstdagen? kerstdagen. Nee, prettige kerstdagen, gelukkig nieuwjaar. Oké, okay. okay. ja. waar is die? Ik heb geen idee. <laughs> oh, okay. nee. Maar verder gaat het niet? Het gaat niet over echt inhoudelijke zaken? Toch? Nee, dat weet ik echt niet. Nee, helaas. Ik weet alleen, ja, dat, dat, dat Wilders ze blijkbaar wel in slaagt. Dat, dat alles wat binnen de PVV, dat ook de media... en ook zoals de rechtelijke macht voorzichtig met hem was... dat ook de media nog altijd erg voorzichtig met hem zijn, vind ik. Ja. Uh, ook uh, wat als er dingen fout gaan in, in fracties in het Europees Parlement... of in Den Haag of in Almere, dat ze daar heel terughoudend in zijn. Mm. Uh, zeker in vergelijking met... Uh, 2002 met de LPF. Dus dat zou in 2012 wel eens wat anders mogen nog, misschien? Nou ja, gewoon uh, net zo behandeld als alle andere ja. partijen, zou ik zeggen. Ja. Dank voor jullie bijdrage in dit mediaforum. Uh, Bart-Jan Spruit en Kees Boonman waren dat. We gaan naar de Nationale Nieuwsquiz. Dit is Radio 1. Lunch. Want uh, we spelen weer een voorronde om uiteindelijk weer iemand af te vaardigen... naar de finale, want die is komende vrijdag. En dan gaan we kijken wie de nieuwskenner van 2011 wordt. Berton Nieboer is een van die kandidaten. 128 punten, komt uit Arnhem. Uh, welkom. Bertel. Uh, alles goed? Heel ja, goed. Kom iets dichterbij zitten. Uh, laat ook even jouw geluidje horen. Want dat... Kijk, dat is een duidelijke toeter. En uh, naast hem zit Marcel Hofman. Die is uh, afkomstig uit Hoek uh, en scoorde 120 punten in het afgelopen jaar. Zeker. Ja. En je hebt een bel, hè? Ja. Kijk, zo werkt dat dus. Nou, we spelen dus een nieuwe uh, voorronde. Uh, we hebben de zes beste spelers geselecteerd. Gisteren al twee gehad. Eentje daarvan heeft zich al geplaatst voor die finale. En uh, nou ja, daar wordt dus uiteindelijk bekend wie de nieuwscanner van 2011 wordt. De vragen gaan deze week over het hele jaar. Uh, jullie hebben een bel en een toeter dus gekregen. Denk je het antwoord op een vraag te weten? Gebruik dan dat apparaat. Uh, ik moet dan wel stoppen met de vraag... Dus dan moet je ook onmiddellijk het antwoord geven. Is het antwoord fout, dan heeft de andere kandidaat nog de mogelijkheid om de vraag af te luisteren en het eventueel goede antwoord te geven. Zullen we het gewoon doen? Goed idee. Ja. Gaan we ja. beginnen? De Nationale Nieuwsquiz 2011. Daar gaan we. Wat is de naam van de op één na grootste stad van Nieuw-Zeeland die zwaar werd getroffen door een aardbeving? Beto. Christchurch. Dat is goed. Hoe heet de Vlaamse comedy-serie over een voetbalclub die in februari na 21 jaar stopte? FC de Kampioenen. Dat is ook goed. Welke partij werd opgeteld de grootste na de Provinciale Statenverkiezingen in maart? Ik hoorde de bel volgens mij het eerst. Marcel. Uh, VVD. Dat is goed. Wat is de naam van het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn? Eerste toeter. De Ridderhof. Dat is goed. Hoe heet de zanger die recentelijk beweerde jarenlang restaurants voor de Michelin-gids te hebben beoordeeld? Tja, Nederland. Het was volgens mij bijna gelijk. Uh, Toet er eerst. Ja. Hij heet uh, Dries. Dries, Dries, Dries. Ja, Dries. Je weet uit de spelregels dat we ja. de achternaam eigenlijk pas ja. goedkeuren. Marcel? Ja, ja Dries. Uh... Uh, uh, Rietvonk, maar het zal niet goed zijn. nee. ik ja, kwam in de buurt. Dries, Roelfink. Ruf, nou, ja. oh, die man die zit te balen dat jullie zijn naam niet weten. Uh, we gaan naar de volgende vraag. Dat is een geluidsfragment. De vraag is, wie hoor je hier? Klingel of toeter als je het weet? Ja, vroeger had ik het ook altijd bij het eindexamen... als ik een bepaald boek niet had gelezen. Het boek van meneer Trip, wat je moet weten... want er komt altijd een vraag over. Nou, Dan kreeg ik slapeloze nachten. Dat heb ik bij die rapporten ook. Je moet gewoon kritisch zijn op het product. Berto. Pieter van Vollenhoven. Ja, dat is goed. Hij nam dit jaar ja, afscheid ja, ja, ja. als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ga maar weer. Hoe heet de tv-presentator die in juni op 82-jarige leeftijd overleed? Toeter was eerst, Berto. Uh, Willem Duis. Is goed. Welke stad had dit jaar de eer om Sinterklaas te ontvangen... tijdens het landelijk intocht? Uh, dat was in Limburg, uh, Holt en Weert. Weert? Dat is niet goed. Dordrecht. Oh. Dat is goed. Ja, ja mooi en ben Marcel. Vervangen. Palestina werd tot grote ergernis van sommige landen toegelaten... als volwaardig lid van welke organisatie? UNESCO. Dat is goed, Marcel. Wat is de naam van de in 1843 opgerichte Britse tabloid? News of the World. En dat is goed, Berto. Die tellen we er bij jou bij. We zijn uh, halverwege nu. Um, dus jury, mag ik even de tussenstand? Nou, dat kan nog alle kanten op. Berto gaat wel aan de leiding. Zes uh, vragen goed. Zes punten derhalve. En Marcel heeft er drie.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 Vandaag luidt de stelling. Het zelf afsteken van vuurwerk moet worden verboden. Morgen begint de verkoop van vuurwerk weer. Officieel mag het pas over drie dagen worden afgestoken. Maar dat gebeurt natuurlijk al veel eerder. En lang niet iedereen staat daar met plezier naar te kijken. Tegenstanders van consumentenvuurwerk ervaren het afsteken als overlast. En elk jaar zijn er weer slachtoffers te betreuren, natuurlijk. Nou, dat valt makkelijk te voorkomen, zeggen tegenstanders van consumentenvuurwerk. Die pleiten bijvoorbeeld voor evenementen waarbij het vuurwerk wordt afgeschoten door professionals. Daarom, het zelf afsteken van vuurwerk moet worden verboden. Bent u daar? Eens of oneens. SMS staat naar 70-70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en als u twittert, doe het dan met hekje standpunt We zijn uh, terug bij deel 2 van de quiz. Dat wil zeggen de voorronde voor de uiteindelijke finale die we vrijdag spelen. doen we vandaag met Bertot en met Marcel. Tussenstand: Marcel 3 punten, Bertot 6. Dus Marcel moet even wat inlopen. Gaat proberen. Hier gaan we weer. In maart werd Japan opgeschrikt door een zware aardbeving... en de daarbij gepaardgaande tsunami. Wat was de kracht? Toeter eerst. 8,8. Dat is niet goed. Mag ik hem helemaal horen? Ja, zeker. Wat was de kracht van die aardbeving op de schaal van Richter? 8,9. Volgens het KNMI. 8,9. Is goed. Ja, 8,9 was het. De ronde van Italië werd in rouw gedompeld door een dodelijk... Wouter Weiland. Is goed. Belgische wielrenner inderdaad kwam daarbij om. Afgelopen maart zijn in Nederland verkiezingen gehouden. Wat voor verkiezingen waren dat? Van de Provinciale Staten. Is goed. In welk Afrikaans land werd president Goodluck Jonathan in april herkozen voor een nieuwe termijn? Mm, Congo. Dat is niet goed. Welk land was het, Bertho? Kun je de vraag nog één keer herhalen? Dus in welk Afrikaans land werd president Goodluck Jonathan in april herkozen voor een nieuwe termijn als president? Nigeria. Dat is goed. Wie kreeg in mei een zeemansgraf in de Arabische Zee? Doet er eerst. Berto. Bin Laden. Dat is Osama Bin Laden. Is goed. Voor de volgende vraag gaan we luisteren naar de hints. Die kennen jullie ook uit, uh, uit de normale quiz. Je kunt daar maar liefst vier punten voor krijgen. Dus met name voor Marcel interessant. Want die staat uh, inderdaad precies vier punten achter in de tussenstand. Um, we zijn op zoek naar een persoon, dus naar wie. Als je belt of toetert, dan stop ik met het voorlezen van de, de uh, dingen. En dan kan eventueel de andere nog verder gaan en, en, en daar een, een tactisch spel mee spelen. Hier komen de uh, aanwijzingen. Mijn koepoging is nog steeds niet afgerond. Dan gok ik op Johan Kruif. Kijk, de eerste klap is in dit geval een daalderwaard. Want dat is inderdaad goed. Hij is echt snel, hoor. Ja, ja, ja. Johan Cruijff, vier punten erbij voor, voor Berto. Lastig. We gaan door. Wie werd eerder deze maand tot sportman van het jaar gekozen? Hij zit goed in de sport, Bertho. Ook dat is goed. Er kwamen dit jaar minder individuele pvv politici in opspraak dan in 2010... maar onbesproken bleef de partij allerminst. In mei van dit jaar bijvoorbeeld was er opschudding over een vlag... voor de ramen van een PVV-werkkamer. Die werd in vroegere tijden door de Geuzen... maar ook door welke andere organisatie gevoerd? De uh, rechtspartij uit Vlaanderen. is niet goed. Nee, moet ik passen. Het was de NSB... Wie leidde de commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik? Dat was uh, Deetman. Is goed, Wim Deetman. Jan Smit trad in het huwelijk met zijn Lisa. Oh, uh, <laughs> ik dacht, ik wilde gaan <laughs> zeggen Lisa, maar nu moet ik dus gaan... Uh, waarschijnlijk gaan gokken dat je ging vragen waar dat was. En dan zeg ik Sint Maarten. Nee, we vroegen wie als een andere ex was. Nee, oh. nee dat is goed, inderdaad, Sint Maarten. Waar werd de plechtigheid <laughs> gehouden, inderdaad. Ja, Sint Maarten. Ja, ja. Um, dat was de laatste vraag... Vrees ik. Nou, dan hebben we een duidelijke winnaar. Dus. <laughs> ja, niet te snel, niet te snel. Ja, nee, dat was natuurlijk wel duidelijk. Uh, 16 had hij de goed, Bertho. Marcel, 5. Ja, had bij die hintsvraag had je, had je een ja. klappen kunnen maken. Ja, maar. Kruif, ja, ik ben Feyenoord, hè. Dus ja. Ja. Ja. Heeft hij ook gevoetbald? Ja. <laughs> Uh, nee, nou ja, kijk, jullie zijn sowieso winnaars. Want uh, he, gekwalificeerd voor die voorronde, dat kan lang niet iedereen zeggen. In een heel jaar tijd uh, nieuwsquizzen. Uh, maar helaas, de finale zit er voor jou niet in. Nee. Toch mooi dat je het was, Marcel. Uh, Berto gaat door naar uh, komende vrijdag, dus dan zien we je weer. Leuk. En dan morgen nog één kandidaat erbij. dan gaan we vrijdag die grote finale spelen. Dus uh, tot dan en succes. Okay. En bedankt. En goede reis terug. Dank je Wij melden ons straks om kwart over één weer. Dan gaat het over uh, omdenken. Er is een man die zich daar helemaal in heeft uh, gespecialiseerd. Zijn naam is Berthold Gunster. En hij zegt, ja, problemen, problemen, die bestaan voor hem niet. Hij denkt vooral in uh, ja, oplossingen, in mogelijkheden. Wordt een interessant verhaal zometeen uh, na kwart over één. Zeker met het oog op het nieuwe jaar 2012. Want misschien moeten we wel veel meer gaan omdenken dan we nu doen. Dat allemaal na het NOS-journaal. Ik geloof. Ik geloof ik geloof ik geloof in de mensen NCRV crv het hoorspel de ontdekking van de hemel naar het boek van harry mullisch een mooi kind mag ik hopen een heel mooi kind heer gerubijn hoe heet die opnieuw quinten quinten quist vrijdagavond voor het eerst op de radio hoe gaat het verhaal nu verder? Vrijdagavond tussen 8 en 11, Harry Mullischavond op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt en van welke bijwerkingen krijgt. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen voor mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken.